Goedenavond, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Nederlands ambassadepersoneel mag weg uit Oekraïne als ze willen. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd. Steeds meer landen halen hun ambassadepersoneel weg omdat ze bang zijn voor een inval door Rusland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken waren vandaag in Brussel om over de crisis te praten. Je hoort minister Hoekstra. Het gesprek vandaag met Europese collega's en ook met Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, ging over het bewaren van de eenheid, een verstandig en echt afschrikwekkend sanctiepakket wat er snel moet komen. Rusland ontkent dat ze Oekraïne willen binnenvallen, maar bij de grens staan wel honderdduizend Russische militairen klaar. De NAVO stuurt meer gevechtsvliegtuigen en schepen die kant op om de Russen af te schrikken. Grote zorgen bij burgemeesters van het Veiligheidsberaad voor de carnavalsperiode. Nu de horeca vanaf woensdag weer open mag, zijn de burgemeesters bang voor feestvierders. De verwachting is dat er duizenden mensen feest gaan vieren en daar moeten volgens hen wel duidelijke afspraken over komen. De Duitse politie doet onderzoek naar een Tsjechische multimiljonair... die afgelopen zomer met ruim 400 km per uur over de autobaan reed. Er gold daar geen snelheidslimiet, dus hij krijgt geen boete voor hardrijden. De vraag is vooral of hij aan het straat racen was. Dat is namelijk wel verboden in Duitsland. Niet alles wat Max Verstappen aanraakt verandert in goud... want er is wat mis met een trui die hij op zijn webshop verkoopt. Consumentenprogramma Radar kreeg nogal wat klachten binnen over een hoodie. Eva bestelde er twee, maar zag duidelijk verschil. De touwtjes zijn minder goed afgewerkt, van de ene. Ja, en wat nog en, meer? En het logo in de, in de trui zelf. Dus dit is echt dan officieel max stoppen, officieel product en de andere is uh, ja, wat minder van kwaliteit. Wel betaalden ze voor allebei de truien 60 euro. Ze mailde de webshop over het verschil en kreeg na een week te horen dat het klopt, dat die ene trui beter is dan de andere, maar helaas ook dat de trui met de goede kwaliteit niet meer geleverd kan worden.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 Leuk. Hi Ian, uh, leuk dat je me te woord wil staan uh, over jouw carrière. Heel erg bedankt daarvoor. Voor mij een hele eer om dit te mogen doen. Uh, allereerst even korte informatie over jouw achtergrond en wie jij bent. Je bent geboren in 1960 en getogen in een klein dorp nabij Liverpool, hè? Dat klopt. Ja, Bootle, Lancashire. En dat was het met Merseyside Mer Lager. Een deel van uh, Liverpool Merseyside. Oké. Okay. Ja. En, en Liverpool zelf kennen we natuurlijk uh, als stad van de Beatles. Uh, was je daar als kleinkind ook fan van? Iets van mijn tijd. Volgens mij waren ze succesvol vanaf 62, 61 of zo, 63. Ja, klopt. Ik ben in 60 geboren, dus als kind, ik kan nog herinneren dat de Beatles van ons plaats was, Liverpool. Uh, en toen ik ouder werd, uh, was het natuurlijk uh, ja, vanzelfsprekend uh, een Liverpool band. Yeah. Oh. En hoe werd je uiteindelijk liefhebber uh, van die muziek? Uh, met, uh, hoe kwam je daarmee in aanraking? Heb je dat zelf? Uh, ben je er zelf mee in aanraking gekomen? Of dankzij je, je ouders? Of... Uh, mijn vader was een drummer. Mijn oh, vader en, was een opa drummer. speelt drums. Mijn vader werkt ook. Uh, en dan s'avonds in, in het weekend uh, ging ik uh, uh, spelen en zo uh, hebben we kunnen verhuizen. Mijn ouders zijn uiteindelijk uh, verhuisd naar Cheshire. en, en uh, de eerste huis kunnen kopen toen. Uh, op een zin, uh, oe, even nadenken. Zo begin 70 jaar, 74, 75. Dus ik ben uiteindelijk verhuisd vanuit Liverpool uh, en gelukkig ook, anders was ik uh, een klein uh, crimineel. Ja, Het was een heel ja, grappig uh, stad. Ja. Uh, en uh, een beetje armoedig. Ja, uh, niet hoek. fijn om daar op te groeien als nee. kind, eerlijk gezegd. Nee, snap ik. En, uh, en, en, de, en de reden dat je naar Nederland bent gekomen, is dat ook. Er was een harde in de muziekblad. Toen, in de tijd, had je de muziekblad, de Melody Maker. Die bestaat niet meer, heeft een journalist verteld zijn uh, gestopt helaas. Oh. Maar de man die dat was uh, een band vanuit Nederland, Hammerhead. Yeah. De bassist heet ook Ian toevallig. Oh, dat is wel grappig. <laughs> uh, en hij woonde in Nederland. Uh, hij op station. Mm -hmm. En, uh, maar, uh, uh, die uh, bassist uh, liep langs me heen, dus we hadden voor de eerste paar uurtjes elkaar niet, uh, bijna gemist. En ik was bijna uh, weer op de trein gestapt en naar huis gegaan. En dan, en dan uh, ik zag een uh, hele lange uh, Engelsman met uh, heel lang zwart haar en hij zei, Ian, I'm Ian, en you Ian? Mm -hmm. dus, Blijf hangen, je bent de zanger Oh, wat gaaf. Uh, uh, en ze hebben met hun een uh, uh, soort verzameling gedaan van kleding. Yeah. En dan ben ik naar huis gegaan drie maanden later. Ik heb alles verkocht en ik ben officieel uh, um, uh, vertrokken. Ik uh, kwam terug in uh, Nederland. Mm -hmm. Tot 85. de oude toetsen is van Rainbow mm -hmm. uh, 250.000 Duitse mark opgemaakt en uh, alleen naar huis gereden met een heleboel gratis LPs en um, de uh, plaat kwam niet uit oh. uh, uh, en yeah. zo so is het verhaal het kwam in 2000 onder licentie uiteindelijk uit en oh. de plaat was toen in uh, 85 opgenomen En die hebben uh, we live gepresenteerd op Kentown cafe 2. Dat ik wel. Um, En uh, wasted het Minstrel Boy van het album van Arian, The Final Experiment. Excuses voor het slechte geluid in het begin van het interview, maar dat wordt beter na een tien minuutje ongeveer. Ik heb ook uh, bij Vengeance uh, gezongen en opgetreden. En wanneer was dat? die tijd yeah. uh, En dan uh, eh uh, ik aanboden vanuit Amerika via contacten van mij van EMI, uh, Capital Records. Die wilden ons in the style maar die wilde niet me the our uh, uh, vengeance uh, uh style uh, from we have ways to make you rock in uh, mm -hmm. Rock and Roll Mm-hmm. Yeah. Wereldwijd een enorm succes te kunnen hebben. En ja, sorry. Ja. Okay. Ja. Nog even een vraagje over uh, uh, Arjen Lucassen. Uh, je hebt ook in uh, 95 een paar nummers op het debuutalbum van hem, uh, The Final Experiment, uh, gezongen. Uh, hoe was dat om te doen? Ja, dat was uh, een rock-up uh, in het begin. Dat ja, was klopt. het ja. niet bekend. En het ging zo. Ik had um, Aske Halleman wilde. Mm-hmm. a yeah. Computer Rain, game over on that album, The Final Experiment. Je bent uh, na de opname met Allergy uh, ook begonnen, uh, vertel eens over, uh, um, ja, je, je start bij de, de band. Um, ik wist Maarten van de bassist. Maarten is een van de originele oprichters van Allergy. Mm -hmm. Ik speelde toen in Hammerhead, uh, toen in 1984. Uh, wij hebben in Dynamo Eindhoven, dat was een andere zaal toen in die tijd gespeeld. Mm -hmm. Martin was 16, 17, kwam met, ik denk dat het Henk was, maar uh, hij kwam gewoon naar ons toe, naar de show. En hij uh, zei, oh, uh, geweldig, uh, we love this kind of music. Ik sprak weinig Nederlands toen. Mm -hmm. uh, uh, en dan in 1995 kreeg ik een telefoontje van, ik geloof toen in die tijd dat het Dirk Brownenberg was. En hij zei, de drummer, en hij zei ik heb via vier je nummer gekregen. Maar wij zoeken een zanger, heb je misschien interesse in 1996, eh, uh, denk in, ik toen zei ik van oké, okay, maar ik wil het professioneel pakken, ik wil ja. gewoon een auditie. Ja. Ik een auditie. Ze zei, ja, dit, dit werkt geweldig. Um, uh, dus ik zei, oké, okay, uh, zullen we uh, verder gaan? We proberen opnames te doen. Het was een heel andere benadering, want Edward Hoevingen. heeft een, uh, een heel hoog uh, bijna uh, uh, bijna Yeah. die ongelooflijk gaaf is als je dat in de eerste um, uh, Labyrinth of Dreams uh, tot de Lost plaats hebben drie platen toen met Edward opgenomen mm -hmm. en ik dacht wow, fuck me, hoe ga ik dit uh, pakken oh, yeah. want ik ben in een heel andere zanger natuurlijk ja, inderdaad. Ik dus we wel dachten wel. van oké okay, zullen we een unclocked versie doen dus we pakten um, uh, we pakken uh, een aantal uh, nummers, ik geloof dat het zes van die oude nummers van de eerste drie platen uh, was. En dat zit op 96 uh, plaat op. Primal klein, Instinct? Uh, juist, Primal yeah. Instinct. Ja, dat was eigenlijk uh, een EP, toch? Die een un unplugged album is, yeah. dus akoestisch. Hij is later overnieuw uitgekomen, maar hij was toen van Noise Records, Modern Music, mm -hmm. uh, uitgekomen. Um, en ik probeer gewoon met mijn uh, rock, blues, um, uh, benadering een beetje de nummers te pakken, maar ook uh, met de hoge stem yeah. af en toe. Um, Eduard, maar ook uit respect voor Eduard. Um, ik vind hem gewoon een fantastische zanger. Yeah. Aan de een kant was het echt jammer, doodzonder dat hij stopte, maar goed voor mij natuurlijk. <laughs> yeah. Omdat ik in de band um, ik geloof vijf albums heb afgenomen, Metallurgie. Yeah. Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, van uh, 96 uh, de Unplugged uh, Primal Instinct. En je hoort de gelijknamige nummer State of Mind, van de gelijknamige Album van ja. G natuurlijk, het 97. In 1997 kwam dan het eerste, echt, het eerste album, ja, want dat andere was natuurlijk een akoestisch album, State of Mind uit, met jou als zanger. Uh, kun je me daar in het kort iets daarover vertellen, muzikanten, de stijl van de muziek, uh, hoe het opgenomen uh, is? Ja, uh, symfonisch, uh, progressief, uh, rock, borderline, metal. Uh, yeah. Ook van de zanglijnen. Yeah. Um, met uh, heel complex stukken. Maar van Henk van der Laas, Kietrist. Nog steeds uh, super melodieus. Henk was ook uh, uh, ongelooflijk creatief op de, op de keyboard. Uh -huh. uh, met uh, keyboard-partijen uh, te verzinnen. Waar je dacht: van, hoe is het mogelijk? Weet yeah. je? Oh. Yeah. Um, en tot mijn verbazing. En ook van uh, Noise Records. Um, Um, Mother Music was van, van mm -hmm. de officiële naam van de moederconcert. die we um, waren onder contract met JWC in Japan en EMI Music Publishing mm -hmm. van de uh, auteursrechtenkant uh, um, uitgeven en um, het uh, begon zo uh, we zijn uh, toen in uh, geloof ik juli uh, um, 1997 op te nemen door heel Europa geweest met Starter Riders. Wow. Um, overal in de bladen: uh, vragen om hup. hub. Uh, je moet in de vliegtuig stappen, naar Japan uh, komen. Uh, um, optredens uh, in Osaka met limousines. Iedereen had een eigen limousine. Naar uh, concerten gebracht in een limousine. Uh, der, uh, honderden mensen voor. Uh, um, met ehm, um, hoe heet het, uh, handtekening geven bij mm -hmm. een uh, signing session van een uh, uh, platenwinkelketen. Raaien yeah. uh, mm -hmm. uh, oh, van mensen. Oh. Uh, fans die liepen achter ons naar een optreden. Toen moesten we eten in Japanse restauranten. Die liepen mee, honderden fans en de nummers aan het zingen. Wow. Um, een van de, de meest bekende dingen voor mij was in uh, Griekenland. We kwamen aan uh, toen in de 97, toen even steed op mijn, kwamen we aan in een uh, soort uh, um, um, een muur, een oude ruïne uh, die verlicht was. Oh, en wij, wij hadden geen flauw idee of, uh, of fans de muziek van Aldi wisten. <laughs> en we begonnen. Uh, <laughs> Uh, van uh, State of Mind, um, plaat, uh, openingslied, uh, uh, ja. visual Vortex te spelen. En al die fans waren de teksten aan het zingen, man, ik was de tekst kwijt. Oh. <laughs> <laughs> <Goed>. <laughs> ik, ik zag al die uh, al die uh, fans aan het zingen en maar met een accent natuurlijk. Yeah. Ik was zo verdomd verbaasd, uh, bewilderd, had wisten. ik echt niet verwacht. Nee. En uh, ik was eventjes seks En dan gingen we gewoon, uh, volgens mij was er bijna ja, 16, 1700 uh, jongens alleen aan het springen. Oh, en dat is ook hetzelfde in Italië, paar duizend uh, mensen iedere avond, later hebben we eigen uh, tournees gedaan. Yeah. Uh, en uh, ook hetzelfde in Japan, in Osaka, in Kawasaki, een province, uh, provincie van, uh, op een uh, uh, uh, deel van uh, Tokio. Yeah. Uh, ik weet niet of... Daar maken ze die motors Kawasaki, motors dat weet ik niet meer, mm -hmm. maar uh, dat was een enorm groot zaal. Uh, mm -hmm. Helemaal uitverkocht. Zo so. zo uh, so was een beetje de sfeer van Allergy uh, uh, toen met Noid Records. Ja, dus jullie, uh, jullie hadden behoorlijk uh, groot succes als ik het zo mag horen. En uh, uh, ook ja. met jou als zanger zelfs. Uh, ja. En uh, een jaar later uh, verscheen uh, het Man tweede of the album: of Man of The Station of Fear. Ja, en hoe werd ja. dat album ontvangen? Ja. Was het ook een succes? Ja, uh, hm? want overige keer. Aan de voorkant zie je een beeld um, van een industriële stad en de bedoeling was een soort conceptplaat yeah. over uh, hoe, hoe ik me Liverpool kan herinneren. Ah. Uh, met een beetje de smog. Yeah. Uh, en Henk had. Uh, Heeft nooit zijn vader helaas uh, herkend. Uh, dus ik heb uh, deels van zijn leven en mijn um, ervaring als kind uh, van Liverpool uh, in een soort conceptverhaal in de working class in arbeidersgebied. Uh, mm -hmm. um, uh, in uh, verzonnen in de Concept Manifestation of Fear. Maar de Japanners, dat was ons grootste markt. En yeah. We waren zo uh, groot. LG had eerder een top 10 single hit. Net ja. voor mijn tijd. Uh, I'm No Fool, geloof ik, was de titel. Ja. Uh, met Edward op zang. En uh, ik was in de top 20 zangers wereldwijd. Ja, zo populair weer. waren we zo, toen. is inderdaad een. Uh, ja. een uh, behoorlijke uh, her herkenning daarvoor, zeg. Zeker. Ja, dus die Japanners met die vertaling, geloof ik, die snapte Manifestation of Fear niet. Ze dachten dat wij een beetje naar de duistere kant van het leven gingen, want wow. uh, op State of Mind, um, Shadow Dancer, was een, um, um, een verhaal die ik verzonnen had, um, misschien door de jo ...de van mijn ouders in de Tweede Wereldoorlog... ...maar ja. ik had een verhaal verzonnen over een uh, meisje... ...die uh, uh, in een soort oorlogszone is opgegroeid. Mm. En uh, dat was ongelooflijk populair in Japan. Uh. Uh, omdat natuurlijk ze hadden die uh, atoombommen... Yeah. Uh, ...op uh, Hiroshima uh, en andere plaatsen in uh, Japan. Dus... Uh, ik heb breekbaar met de tekst in een bepaalde nummer de Japanse uh, jood geraakt. Ja. En uh, met Manifestation of Fear, ze snapte de, de verhaal niet, de, nee. de concept. Dus het en ik probeerde goed het. Uh... Ja, dan ga ik nu even onderbreken voor de prijsuitreiking, want uh, het is half twaalf geweest. En ik eh, mag jullie eh, bekendmaken wie de gelukkige winnaar is van de twee gesigneerde albums van Ian Perry. Getiteld uh, Brute Force van uh, Ian Perry's uh, uh, Rock Emporium, sorry. En uh, zijn mm, Inflagrante Delicto, ook gesigneerd en wel. En de winnares, kunnen we wel zeggen, is geworden Joyce van het Hul uit Zwolle gefeliciteerd met de twee albums. Als je luistert, ik neem contact met jou op... en dat doe ik morgen, want het is nu een beetje laat. En dan uh, ga ik jouw gegevens even opvragen... om de cd's naar je toe te sturen. Bedankt voor het meedoen. Ook de andere mm, uh, speler of uh, kandidaat. Maar helaas, uh, mocht het niet worden. We gaan nu gelijk door naar een volgende nummer... van het album, wat je net hoorde. Manifestation of Fear. Dat ga ik je nu draaien. The Forgotten, een prachtige ballad. Hier komt-ie. Uh, Consortium Project. Uh, je begon uh, in 2001, als ik me niet vergis? Of wanneer was dat? Uh, nee, in... Uh, of in 98, oh, 98, sorry. Yeah? Ja. Vertel, uh, vertel eens over dat uh, eerste uh, album, Althans, de start van je Consortium Project. Hoe, uh, hoe kwam je daarbij uh, om dat project te starten? van uh, multinational bedrijven en yeah. ik had zoiets in plaats van multinational bedrijven, waarom niet een consortium van muzikanten. Yeah. Dus het uh, dus doel was like gewoon om mensen wereldwijd uit te nodigen yeah. en bij elkaar te brengen in een muzikaal uh, project. Yeah. En ik had een concept um, yeah. uh, in, in mijn achterhoofd uh, over. Niet meer met elkaar kunnen leven. Mm -hmm. uh, want ik vind persoonlijk dat de, de, de gemeenschap, society uh, wordt steeds straffen. Yeah. En in, in mijn verhaal, uh, mensen uh, gaan vechten tot de dood op televisie. Yeah. En je kan je kan wedden. Ik hoop niet dat het ooit zo ver gaat, hoor. Nee, dat hoop ik ook niet. Uh, het is uh, yeah. sowieso natuurlijk best een uh, ...alledaags onderwerp uh, ja, waar jouw vijf. Uh, Albums overgaan, natuurlijk, het verhaal. Uh, want ja, tegenwoordig uh, is het natuurlijk ook allemaal uh, kommer en kwel in de wereld en zo. En ook uh, qua uh, ja, milieu en uh, dergelijke. Dus uh, ja, het verhaal uh, wat je toen de tijd verzond, uh, enfin, verzonnen had, uh, is eigenlijk best wel uh, ja, nog steeds uh, van, van deze tijd, zeg maar. Ja, ik plukte dingen wat in de media was, ook over, uh, toen in 1998 uh, had je over de, uh, de macht van uh, kartels, olie -kartels. Ja. Uh, um, Je had ook uh, uh, van uh, global warming, uh, uh, zeggen ze, over de planeet, wat we gaan doen. Uh, over ag agressie in mm -hmm. het algemeen, steeds, uh, de mensen zijn, worden steeds meer agressief. Ja. Uh, en um, nu is het heel erg, ik ben yeah. in 1998 begonnen met dit verhaal, maar yeah. in ieder geval, um, deels is het wel waar geworden, yeah. als ik, en als ik uh, over COVID, uh, als ik uh, dingen hoor en zie en, en mensen pakken iets zoals een social media en ze denken dat het een soort toestemming is voor iedereen om te outen. Ja, yeah, precies. Dat die, die, het idee was om je familie en vrienden uh, te kunnen berichten, foto's sturen. Dat was eigenlijk ja. het idee. contacten daarvan onderhouden, ja, inderdaad. Contact. Maar tegenwoordig. Dus, uh, en ik ben opgegroeid bij voetbalhooligans. Uh, uh, ik heb mensen zien, uh, ja. uh, uh, Mensen dingen met messen in de borst. Nee, klopt. En ik ben weggelopen van voetbal toen ik 15 was. Uh, ja. Toen bij Liverpool, uh, in de kop. Ja. Bij Anfield, uh, voetbalveld. Uh, dus. Uh, vertel mij wat, ik heb het ook gezien met ja, je hebt mijn eigen ogen, ja. dus uh, als jonge fan. Dus dus vandaar uh, uh, dan ook de naam Criminals and Kings van je eerste consortiumalbum. Uh, ja precies, yeah. uh, ik was een beetje het concept aan het formuleren in mijn hoofd en ook over in, in, uh, met, uh, in de politieke wereld. Dus mm -hmm. ik denk dat ik nu een mening heb verdiend. Yeah. En als mensen zeggen van, schij rot op, man, uh, oké, okay, fijn, never mind. Maar mm -hmm. um, ik zie dat de bedoeling van een politici, een politician mm -hmm. is niet om voor zichzelf te werken. Maar ik vind dat de politici moet voor ons werken. En ik zie Je hoort van de eerste CD van uh, Consortium Project, Criminals Kings, het toepasselijke nummer waar dit interview over ging Evil World. Ja, je bent na uh, Criminals and Kings uh, weer uh, een album bezig opnemen met Allergy, als het goed is. In 2000 ja. uh, Forbidden Fruit. Wat kun je mij vertellen over dit album uh, qua muziek en nummers en qua stijl? Uh, qua stijl is een aantal nummers geschreven door Henk van der Laas. Dus ja. we hadden een draad van de oude Allergy uh, op de plaat. Maar uh, de meeste nummers zijn geschreven door. Uh, um wij, de hele band, uh, ik, Dirk, uh, Martin en uh, Patrick rond dat. Mm -hmm. uh, dus de stijl was dan uh, progressief. Iets yeah. uh, meer um, dream theater. Okay. Maar wel uh, best wel stevig progressief, zou ik het zeggen. Met een, uh, met een, uh, uh, een heavier uh, Oké, okay. dus dat was wel een beetje de meest uh, stevige album tot nog toe, wat je met LG had uitgebracht, zeg maar. Nee, er... de niet de meest stevige. Nee, dat niet okay. en, uh, Dat kwam op het eind. Oh, in 2002, ja. waarschijnlijk, ja. Uh, op, op die uh, allerlaatste ja, alle, alle alle album. Allerlaatste album, inderdaad, ja, ja precies. The Pain was eigenlijk de, de, de meest uh, stevige album ja. in en... 2002. Dus je, je was op dat moment natuurlijk met Allergy bezig en met je consortium project. Dat was je best wel een uh, actief uh, persoon destijds. Uh, uh, was het allemaal wel goed te combineren? Uh, nou ja, um, ik zit natuurlijk uh, niet uh, zeven dagen per week met uh, een band uh, in de studio. Uh, nee, okay. Toen in die tijd in ieder geval er was wel ruimte om andere dingen te doen en noise records had ook uh, een soort verzamels uh, cd mm -hmm. uitgebracht yeah. voor me. Uh, want je hebt de proces om nummers te verzamelen, te schrijven, te yeah. verzamelen studio's boeken, um, optredens, uh, live optredens uh, doen yeah. met uh, bijvoorbeeld um, de uh, Principles of Pain Allergy album in 2002. De hoofdstuk uh, was uh, bij de Rock Machine Festival te spelen voor 10.000 mensen. Oh, en well. uh, dat was echt uh, met een uh, persconferentie met uh, uh, journalisten van de hele wereld. Uh, met Martin Helmantel, Patrick Ronda en ik. Yeah. Uh, we zaten daar aan tafel. Ik dacht: van wat krijgen we nou? Yeah. Uh, is dit voor een president En dan uh, uh, Toen uh, uh, Toen die voetbalstadion uh, open was uh, Ik check me dood Van het enorm geluid Van 10.000 mensen so. uh, Als je daarnaast Staat backstage uh, Klaar om op het podium te staan En dan hoor je een, een, een soort laag Heftige rommel uh, En dan realiseer je Nee, eh, uh, uh, je moet gewoon nu spelen. Yeah, die maar... 10.000 gasten, je moet, bij je moet ze blij maken. Je moet ze bijmaken maken, al die 10.000 mensen. Ja, dat is uh, even ja. een druk wat op je schouders ligt dan inderdaad, maar Ja, het ging uh, klappen hoor, echt eh. Uh, geloof, uh, uh, geloof ik zeker. Ik heb trollig uh, uh, opgelopen. Ja. Yeah. Voor maatje is gelukkig uh, allemaal goed gegaan. En gelukkig. daarna zijn wij uitgenodigd om naar Amerika te vliegen. Ja. Yeah. Dan hebben we in Cleveland, Ohio gespeeld met um, oh, wow. uh, Patrick uh, op drums, op uh, gitaar en uh, Dirk uh, Brownenberg stapte eruit, toen hadden tijdelijk een andere drummen. Okay. Maar dat was de hoogpunt en dan was LG, zeg maar uh, in de kast uh, op slot gezet. Yeah. Mm. Uh, we zijn nooit officieel uit elkaar gevallen, nee, opgegaan, klopt uh, maar uh, ja, we moeten eerlijk zijn, uh, de, we hebben zo vaak geprobeerd om Henk weer te overhalen om het nog een keer te doen, maar nee. het lukt ons niet. Um, nee. Dus uh, met zijn uh, ja, andere le met ja, leven. Ja, het was ja. Uh, ook met een uh, oude manager. Uh, helaas had ook uh, een flink geld uh, uh, van de uh, muziekuitgeverij. uitgeverij. Uh, um, Meegenomen, zeg maar. Yeah. En uh, dat heeft uh, Henk uh, compleet uh, kapot gemaakt. Mm. Uh, waar hij uh, niks van al zijn hard werk had gezien. Uh, mm, yeah, wel nice. alles was weg. Yeah. Net dus van, van uh, voor mijn tijd, uh, uh, um, helaas. Want ik had de jongens gelijk. Uh, Toen ik die oude contracten zag, dat zei ik: van, Ah, jongens, ja, ik heb gewoon moeten leren. Yeah. Want ik heb ook, ik ben ook op, opgelicht in het verleden. En uh, ik moest het ook leren yeah. hoe het allemaal in elkaar zit met contracten. Daarom ben ik ook begonnen met non-stop productions, mijn eigen label. Yeah, en uh, uh, ik, ik probeer gewoon andere gasten te helpen. Uh, maar als je je naam op een, uh, je handtekening op een slechte contract zet, yeah. soms is het zo dat ze proberen nog steeds tot nu toe, die oude manager kan. Uh, zijn bedrijf was uh, failliet en hij kwam uh, recentelijk terug, mm hoorde -hmm. ik van Martin Helmantel... En hij probeert gewoon die oude platen in, uh, in Brazilië te ...op vinyl. En oh. uh, die mensen hebben contact met de, met de oude bandleider opgenomen, Martin. En uh, we hebben dat, we hebben hier gast kunnen opstapzetten. Ja. Yeah. En uh, uh, uh, je, dat zei ik van je hebt mensen die uh, um, zo gemeen zijn. Uh, het interesseert ze helemaal niet wat ze doen nee. bij een andere. En hoe kapot ze uh, een, een andere kunnen maken. Ja. Uh, uh, het interesseert sommige mensen niet. De, de cruel motherfuckers in de wereld helemaal. Ja, dat, uh, die mensen heb je altijd helaas. Is, uh ja. Ja. En je hoort van het album, Forbidden Fruit. Killing time, dat was het laatste nummer van dit eerste uur. En in de tweede uur ben ik weer terug met het vervolg van het interview met Ian Perry en zijn muziek.